Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgminister Kuipers wil dat de Eerste Kamer snel naar de coronawet gaat kijken. Die is volgens hem nodig om reizigers uit China verplicht te mogen testen. In dat land lopen de coronagevallen steeds sneller op. Eigenlijk hebben de Eerste Kamer en Tweede Kamer nog twee weken vrij. Maar de minister wil dat de Eerste Kamer de vakantie afkapt. Ook wil hij advies van het Outbreak Management Team krijgen... over het wel of niet testen van reizigers uit China. Oekraïne ziet een wapenstilstand tijdens het orthodoxe kerstfeest niet zitten. Rusland wil dan de wapens voor een paar dagen neerleggen. Een adviseur van de Oekraïnse president Zelensky noemt het idee hypocriet zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. Nou in feite is natuurlijk paas, het paasfeest is natuurlijk het belangrijkste christelijke feest. En dat maakt het uh, ook des te opmerkelijker dat uh, patriarch Kiril dus nu wel heeft opgeroepen tot een staak te vuren. Terwijl hij dat afgelopen voorjaar tijdens het, uh, het Paasfeest uh, niet heeft gedaan. De wapenstilstand zou anderhalve dag moeten duren. Vanaf morgen vroeg, tien uur onze tijd. En dit hoor je niet heel vaak. Er is iemand opgepakt die op de nationale opsporingslijst staat. Het gaat om een Eritrese man van 39. Die werd gezocht voor grootschalige mensenhandel. Van mensen uit Eritrea naar Europa. Hij is opgepakt in Sudan, in West-Afrika. Na een witwasonderzoek van de politie. Het Openbaar Ministerie zegt dat Nederland om zijn uitlevering gaat vragen. En voor hun pillen gaan Duitsers de laatste tijd naar de provincie Groningen. Een groot tekort aan pijnstillers in ons buurland zorgt ervoor dat drogisterijen en supermarkten net over de grens worden overspoeld door Duitsers. En dat leidt hier en daar tot lege schappen, zegt deze supermarktmanager. Net voor de kerst, toen uh, horen we dat in Duitsland een griepeconomie is. En Duitsland krijgt heel veel medicijnen vanuit China. Nou ja, China zit weer in de lockdown. Nu halen ze massaal uh, alle medicijnen hier weer weg. De mandjes zijn nu vol. Ik denk dat ja, als je vanavond weer kijkt, is die uh, bijna leeg.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 De Rijkswaterstaat is druk bezig met de berging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. I wanna go somewhere. Where...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 Zijn we klaar? <laughs> ja, ik denk dat je zult even vragen... Of je klaar bent. Maar goed, uh, volgens mij is. Nee, is dat. Marcus. Die zat een hele verhandeling uh, uit te leggen. aan onze gasten van vanavond. En die zitten inmiddels tegenover mij. Uh, Hallo. Hallo. Sophie uh, van Hasselt en Inge. Iris, Iris. Iris, Iris. Ja. Iris. Yeah, maar dan moet ik dat ook nog wijzen op. Uh, oh, wow, wow. Daar heb ik uh, Inge oh, van gemaakt. Oh. Nou, dat krijg je. Maar dat is zo Hij gebeurd. Krijgt. Dat is zo gebeurd. Dat is uh, niet uh, zo'n probleem. Um, uh, Sophie, met jou te beginnen. Yeah. Want jij hebt niet zo lang geleden.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 ja. Uh, ook een beetje uh, cinematologisch hoe is het, uh, je ja. omschrijven, en beeldgericht ingesteld. Ja, daar begon het eigenlijk al mee. Met ja. fotografie en video en... Um toen ik veel video's ging maken, was er eigenlijk alleen maar stokmuziek voor. Die je ja. kon gebruiken dan vaak voor, voor je filmpjes. Ja. Toen dacht ik, ja, die vind ik allemaal echt heel slecht. En dat, <laughs> dat maakt mijn video niet beter. Dus toen ben ik eigenlijk zelf een beetje gaan klooien met muziek. En dat vond ik heel erg leuk. Klooien, dat <laughs> ja. vind ik alweer zo denigerend. Ja, het, gewoon een beetje. <laughs> <Ja. laughs> of de gitaar, de piano, ja. ja. Maar heb jij ook, want ik uh, <clears throat> zit toch ook even op, die, op de website van jou. Sophie ja. van Hasselt. Kom, ja. want daar is het op te vinden. Ja. Uh, je werkt als een ja monofotograaf. Mm -hmm. Klopt Vo dat? Ja, fotograaf en video's. Ja. Ja. Um, maar ja, wat je al zei, je bent op een gegeven moment zelf muziek gaan componeren. Ja. Heb je ook uh, een muzikale achtergrond dan in dat? Ja, nou, wel vanuit huis, wel echt, uh, ja, heel muzikale familie, veel muziek oh. samen maken Mijn vader. Of de piano en ik vaak meezingen, of, of de viool, blokfluit. Ja, ja, ja. Ja, het is altijd wel ermee bezig geweest. Ja. Ja. Autodidact noemen ze dat ook met ja. een mooi woord, toch? Ja, ja. Dat is, ja. ja. Um, ja je hebt uh, ooit nog uh, toch ergens uh, in Hilversum eventjes ben je binnen geweest. Bij uh, de grote 3 voor 12. Uh, ja, geweest? klopt. Ja. Ja. Dat is al een tijdje terug volgens ja. mij.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 Dat zit bij ons, bij de hele band zit het allemaal in ons. Ja, <laughs> nou nee. ja. Ah, ja, goed. Uh, uh, ik, ik denk dat, uh, zo, dat je Sofie ook niet, uh, niet zoveel meer hoeft wijs te maken nee. in dat opzicht. Oh. Nee. Nou, we leren nog steeds wel veel hoor. <laughs> ja, is zo? Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. We leren wel veel van elkaar. Ja, is ah. dat nice. Ja, ja. Uh, dus, uh, nou, uh, er komen uh, toch best wel mensen van die uh, in Holland Conservatorium in Harem. Want ik, uh, we, ook daar hebben we genoeg mensen hier in deze studio gehad. Hoor. Oh, dat is dus, dus, uh, dus in dat opzicht ben uh, oh, je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 Er is altijd ergens iemand begonnen daarin. Maar goed, uh, dat ben jij in ieder geval niet. Dus, uh, <laughs> um, goed. Uh, maar, dat, uh, maar maak je ook zelf uh, muziek? Uh, ja. Ben je ook bezig met uh, misschien eigen materiaal, stiekem? Mm -hmm, zeker. Daar ja, ben je toch mee bezig. Dus, uh, ja. Hele nou, mooie oh. dingen bij ze. Ah, nou, nou, dan, ben, yeah. dan zijn we daar ook uh, niet ja, gier. Zou ik, ik zo dadelijk eerst de, de naam even goed uh, op, uh, op de social <laughs> zetten. Ik heb nu nog ingestaan, maar dat gaat zo veranderen. Oh. Dat het <laughs> wordt zo iris duur. Um, maar goed, we gaan uh, zo dadelijk meer van jullie horen. Heb je al een idee uh, hoe je het uh, leidt? Want ik heb het mailtje gezien. Van, uh, heb je ook al een volgorde waar je de nummers uh, ja, in Ja, uh, ik denk dat, dat we wel weten... Uh, ja, we beginnen met, mag ik het zeggen? Yeah. Burning Bodies. Burning okay. Bodies. Oké. Okay. En pak ik even het lijstje Burning erbij. Burning Bodies. En, dan... en daarna gaan we Bad Trips doen. Oké. Okay. En in het volgende uur...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 Ik ken het allemaal, ik ken alleen mezelf niet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 Land, ik, ken mieren, ik ken het lage land, de walsende bieren, het ribbelend zand. Ik ken, ik ken de fles met het laatste bericht. Ik ken, ik ken de zon, het hele lied. Ik, ik ken ik de maan, haar knokkelwit gezicht. Ik ken, ik ken alleen mezelf niet. De lege brandende ogen, het groom het glas, het lichaam lege zogen, ik ken de lege lanen, ik ken het oud verdriet, ik ken de neon tranen, ik ken alleen mezelf niet.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 So they can't wait until we can skip these calls Cause you make me love.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 Howling wolves coming closer Think they doubled the doses Slowly losing my focus Slowly losing my focus Good girl bought a sucker for it Way down in the garden for it, yeah But sometimes soon I should face it I gotta get away from bad trips Really gotta stay off that shit Every time I promise to quit, I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 Like me maar wat is er?